Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Extra bezuinigingen leiden tot minder politiewerk. Hij reageert daarmee op een vertrouwelijk rapport... van accountantsbureau PwC aan minister van der Steur. Daarin staat dat de nationale politie nog eens 250 tot 300 miljoen euro extra kost. Volgens Akerboom was de politie voorbereid op een bezuiniging van 230 miljoen, maar kan de politie niet nog meer kosten zelf ophoesten. Hij sluit dan ook niet uit dat hij bij de minister moet aankloppen voor extra geld. Amerika moet het handelsverbod met Cuba opheffen. Dat heeft president Castro gezegd tijdens het bezoek van president Obama. De twee leiders spraken in Cuba af om meer te gaan samenwerken... op het gebied van mensenrechten, het bestrijden van ziektes... en het uitwisselen van studenten. Maar Castro vindt dat niet genoeg... en wil ook het verbod op handel met Amerika van tafel. Verder wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. Castro zei wel dat hij begrijpt dat Obama daarvoor eerst... de steun van de republikeinen in het congres nodig heeft. Het verdrag met Oekraïne, waarop 6 april een referendum over wordt gehouden, is in het belang van Nederland. Dat heeft eurocommissaris Frans Timmermans gezegd in Met het oog op morgen. Volgens hem is het in Nederlands belang dat corruptie in Oekraïne wordt bestreden, dat er meer mogelijkheden voor investeringen worden gecreëerd en dat er meer handel gedreven kan worden. In FC Twente dreigt opnieuw gestraft te worden door de KNVB. De club heeft voor het derde jaar op rij de jaarrekening ingetrokken. Dit keer vanwege gerommel met de transfer van Dusan Tadic. Daarvoor kan de club mogelijk opnieuw puntenaftrek krijgen. Uiteindelijk kan het FC Twente ook de licentie kosten. Het weer nog op veel plekken bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het koelt af naar de graad of vier. Morgen overdag is het opnieuw vaak grijs met landinwaarts maar het af en toe een bui. In het westen misschien nog wat zon bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Shorn. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ik John Ford. En jij bent erbij. Levert het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Such is life Feel beautiful life I see making changes now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 And I will be free. I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 Pizza is good cool, man